Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Slapen de asielzoekers in Ter Apel vannacht weer buiten? Gisteravond werden honderden asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel geëvacueerd... en naar andere locaties gebracht. Omdat het niet meer verantwoord en hygiënisch was daar, vond de inspectie. Inmiddels zijn ze grotendeels teruggebracht met bussen... maar waar ze vannacht heen gaan is nog niet duidelijk, zegt verslaggever Simone Tukker. Ik heb een aantal mensen gesproken hier, die hier achter mij in de tent verblijven. En die zeggen ook dat ze echt geen idee hebben waar ze ja, aan toe zijn. En of ze vannacht misschien ook wel weer buiten moeten gaan slapen. We hebben ook het COA en de veiligheidsregio's om een reactie gevraagd. En die laten weten dat ze nog hard op zoek zijn naar een oplossing voor vanavond. Waar dat is en of dat gaat lukken dat weet nog niemand. Op zoek naar een goedkope camera, dan vis je nogal eens achter het net. Op veel grote webshops zijn van die kleine compacte camera's uitverkocht. Dat komt vooral door het chiptekort. Een probleem dat door de coronapandemie is ontstaan. De oorlog in Oekraïne maakt het alleen maar erger... omdat grondstoffen voor chips maar moeilijk geëxporteerd kunnen worden. Niet eerder scheen de zon zoveel tijdens de Nederlandse zomer. Het KNMI die de metingen bijhoudt ziet al sinds de jaren 90... dat de hoeveelheid zonneschijn toeneemt. Maar nu hebben we in ons land een record te pakken... Die toename aan zonnestraling komt onder meer omdat er minder wolken zijn. En Johan de Boterhammenman uit Rotterdam smeert al vijf jaar lang brood voor kinderen die anders met een lege maag op school komen s ochtends. Dus elke schooldag staat hij vroeg op en smeert in zijn eentje 400 bammetjes voor 13 scholen. In onze standaard lunchboxen zitten broodjes gezond. Dat is kaas, sla, komkommer en tomaat we hebben broodjes uh, halal kipfilet met uh, rucola sla. Hij begon ermee toen hij zag dat zijn zoon broodjes uitdeelde aan een klasgenoot. Omdat die geen lunch had meegekregen. Inmiddels heeft hij de stichting niet graag een lege maag. Krijgt hij brood en fruit gedoneerd. Al wordt het lastig nu steeds alles duurder wordt. Ik merk wel elke keer aan de kassa uh, hoeveel wij kwijt zijn. En als het dan ineens 30, 40 euro duurder per dag is, merk je dat echt. Die mensen die net op het randje zaten, vorig jaar of in het verleden jaar, die zijn er nou overheen. Ja, en die komen ook erbij. Hij doet het dus allemaal alleen en is nu op zoek naar vrijwilligers om de toko draaiende te houden. Dan nog het weer vanmiddag. Zonnige periode, maar ook stapelwolken dus tussen de 21 en 24 graden. En morgen net zo'n prima dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N524 van Hilversum naar Bussum staat tussen Hilversum en de N236... een file van 2 kilometer en een vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zet nu Zandvoort op zaterdag. Oh, dan ben je meteen wakker aan het begin van het uh, tweede uur Zandvoort op zaterdag. Zeker. Je de Holte Leiden van uh, Toto. Uh, zo aan het begin een, een lekkere plaat, een lekkere gouden ouwe. Nou, het uh, tweede uur, we hebben druk vandaag, uh, heb ik gemerkt aan het uh, eerste uur, Ja, Benno? zeker. Nou, dat, jongen, uh, jongen, jongen, het, jongen. Het, nou, tempo hoog. Zeker, een dus, beetje race radio ja, achtergehouden. Ja, lekker, uh, lekker, ja. lekker. Nou ja, aan dit uur is het eigenlijk niet anders. We gaan uh, straks uh, beginnen met Randall Lawson over de... Uh, uh, GP in België. Ja, ja die hebben we ook nog voordat ja, nee, we ja. naar Nederland gaan. En uh, dan natuurlijk de evenementenagenda. Uh, we hebben het ook terug naar de uh, NAM en REM-race. Uh, da, Daarvan het laatste nieuws. En dat uh, doen we met Elja Boksman van de sportcommissaris... ...de watersportvereniging. En uh, nou, misschien ook nog even met uh, Ronald uh, voor het laatste, de laatste winnaars. Ja, we begrepen dat de kite voor Lus uh, gewonnen hadden van uh, de 30 ja, ja. ja, het is ongelooflijk cool hard dat gaat. Uh, ja, en dan uh, nog even het laatste nieuws over uh, dat kwam uh, van de week ook binnen via een uh, persbericht dat uh, donderdag werd dat bekendgemaakt dat uh, Dub Vision en Afro Jack verantwoordelijk zijn voor de official Formule 1 Henneke Dutch Kramp Riesong 2022. Dat, is dat, ja, dat alles in één adem. Ja. En uh, de wereldberoemde DJ neemt op uh, zondag 4 september het entertainment voorafgaand aan de race voor zijn in een spectaculaire show van de The Grid... zal hij dan samen met DJ duo Dub Vision... voor het eerst de song live tegen horen brengen... Nou, dat is niet helemaal waar. Want nee, want uh, ja, <laughs> hij staat klaar. Ja. Hij is I nog helemaal niet uit en uh, nergens te vinden. Maar uh, oh. ja, toch hoor je hem uh, bij uh, CFM. Dat is het mooie. Wauw, wow, uh, wow. Nou, ja, ik ben reuze. We benieuwd. gaan hem draaien. De plaat nee. die we volgende week gaan horen op het circuit... tijdens het optreden van Afrojack en Vision. Dat is uh, deze single Feels Like Home. Massa op het circuit, Benno. Dat moet je er even bij denken bij deze plaat. We ja, uh, staan daar op te treden en dan komt hij aan. Nou ja, dat is uh... Oh, we gaan nog door. Oh, we gaan nog even door. <laughs> nee, lekkere plaat. Feels like home. Uh, inderdaad, uh, de themaplaat van uh, de Dutch GP 2022. We draaien hem alvast uh, bij uh, je eigen lokale radio. Terwijl die nog helemaal niet uit is. Ongelooflijk, hè? Ja, maar ze dat uh, gewoon... Dan draaien we het al niet voorom. En jij hebt hem al, hè? Ja, zeker. We hebben over ja, de meeste zeker. masters gesproken. Ja. Dat weet Jaap Koper, die ook in de studio is. Weet dat ook nog wel. Dat bij de Marlboro Masters hadden we dat natuurlijk vroeger ook 100.000 man op het circuit. dat allemaal lekker in die duin. Ja, geen, geen enkel en probleem. geweldige sfeer dat het was. En uh, dus ja, dat is als je dan zelf in, in die pitstraat bijvoorbeeld staat en je ziet die mensen massa in het geweldige sfeer. Ja, daar kijken we natuurlijk dit jaar weer uh, giga naar uit. Zeker. Nou, zo dadelijk gaan we weer uh, uitkijken naar de Grand Prix van uh, België met uh, Randall. We Uiteraard ook een stukje zandvoort. Neem we dan met uh, Randall mee. Ja, zeker. Maar eerst nog even deze gouden, gaal... ja, ouwe, ken je hem nog? Redbone? Red... Redbone, ja. Redbone, ja. We are all wounded at Wounded Knee You and me In the name of Manifest Destiny You and me Vergeet dus zeker niet te draaien op deze zaterdagmiddag op je radio. En wat we ook doen is trouwens uh, de oefenwedstrijd van vandaag van S.V. Zandvoort volgen. Want S.V. Zandvoort neemt het vandaag op tegen S.V. Loosdrecht. De wedstrijd is vanmiddag om half drie gestart en uh, ja, bijna drie kwartier uh, aan, uh, aan de gang. Nou, uh, voor ons is daarbij aanwezig Jan van der Leden. Tussen stand op dit moment Denno. Dat is 1-1. Uh, Eerst stond uh, oh. Ooswed Stand achter. Maar gelukkig uh, de schoonstel van Hans Bodman scoorde Raymond Lagenberg. En toen werd het uh, 1 tegen 1 uh, tijdens uh, die wedstrijd, de oefenwedstrijd, uh, daar op tuintje staan. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En van die overwetsheid daar op tijd gesteld gaan we weer naar BVW toe naar Autopassion. Want uh, Auto daar zit onze eigen Randall Lawson uh, en die weet uh, alles van uh, uiteraard uh, de, de GP van België en natuurlijk ook een stukje zandvoort. Ja, zeker. Maar eerst het laatste nieuws van uh, België, Randall. Wat wil je erover kwijt? Nou, wat we over kwijt hebben, dat, uh, uh, dat we nog een uurtje moeten. Nee, we zijn, ja, nog een dikke uurtje en dan zijn we, gaan we uh, de kwalificatie beginnen. Dus dat ja. wordt natuurlijk... Hebben leuk. En er zijn natuurlijk ook die andere series zijn, die zijn natuurlijk binnen, Formule 3, GP2 die daar aan het rijden zijn, ja. eh, met uh, aanstormen talenten. En die zijn natuurlijk uh, uh, ik denk daar achter in de ook uh, langs al die teamchefs van de Nederland lopen. Die willen natuurlijk allemaal rijden, want uh, er gebeurt daar nog wat met de rondendans uh, van de mensen, zullen we zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, um, maar er is nog niks echt uh, officieel of duidelijk, hè? Nou, het begint een grote show te worden rondom die Piastri, want daar gaat de VIA zich daarmee bemoeien ook. Oh. Uh, die gaat naar de contracten kijken die getekend zijn. Of die dan wel eventueel bij McLaren kan rijden. Nou, Alpine heeft ook gezegd: we willen maar eens een contract houden. Waarvan iedereen zegt: er is geen contract. Maar Alpine zegt: er is een contract. En dat hij bij hem moet gaan rijden. Terwijl die duidelijk heeft gezegd: daar wil ik niet rijden. Dus ja, het begint wel een beetje een soepel rond om die jongen te worden. En uh, dat is. Uh, ik, vind, ik vind het wel allemaal prachtig uh, in, de, in die voertuiglijn hoor. En uh, <lacht> we, we hebben natuurlijk, natuurlijk uh, Ricciardo die uh, gewoon uh, de zak heeft gekregen. Van je uh, kunt gaan. En je uh, krijgt er wat centjes mee. En die zitten natuurlijk ook overal te kijken. Waar kan ik ja. Dus het is een beetje een grote rondedans, ja. ja. Oké. Okay. Dus, uh, het, is, het is heel prachtig, maar uh, in die Fubule 3 en, en, en die GP2 zitten natuurlijk een hele grote, uh, grote planten. En ik moet eerlijk zeggen, als ik een beetje de laatste tijd kijk wat er rijdt, dan uh, wordt zo'n Logan sachant uh, uit Amerika, een Amerikaanse rijder, die zou ik heel graag uh, bij Williams uh, aan, de, aan de bak zien. En uh, ja, ik ben een heel grote fan van uh, Theo Poucher, dat is een Fransman. Een uh, jonge jongen van 19 jaar. En, uh, en dat is een beetje het grote probleem. Hij hey, is een juniorrijder van het Sauer-team, Maar wat zou die jongen graag uh, dadelijk in het uh, uh, Alpine willen zien naast Alcon. Ja, en, en, uh, en ik denk dat daar heel veel gesprekken daar op de homenig, uh, gaan we zijn in uh, Spa. Ja, we ja. hebben gisteren de eerste vrije training gehad, uh, Randall. En uh, daar kwam ik, uh, dacht ik eerst uh, familie van jou tegen. Liam uh, Lawson, Liam die uh, Lawson, reed in ja. de, de Alfa Tauri. Is dat ja, ook een talent? Yeah. Uh, ik zou zeggen, uh, Liam is, uh, ja, het is geen familie van me. Uh, Liam heb ik wel een tijdje gevolgd omdat hij natuurlijk die naam los had. Maar Liam uh, blijft een beetje hangen op een of andere manier. En uh, hij, is wel, uh, hij zit in het uh, Alfa uh, junior team, zeg maar. Een beetje het Red Bull junior gebeuren. Uh, ik denk dat die jongen het net niet heeft. En, uh, want hij hangt er tussen te veel in andere klassen stil uh, om door te gaan. Nee, dat zijn er op het ook wel wat andere rijders. Uh, kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar de GPT uh, aan, de uh, aan de leiding staat op het Filipe uh, uh, Drukovic. En dan zegt iedereen, nou je bent leiding, je bent goed. Maar die jongen zit eigenlijk al drie jaar te kloten in die GP2. Dat is dan niet een talent waarvan ik zeg, jij moet de Formule 1 gingen. Oh, sta je nu in een leiding, maar als je al twee jaar uh, in die GP2 aan het rijden bent en je wordt achtste en negen in het algemeen klassement en in je, je derde jaar ga je pas uh, scoren, ja, dan, dan, dan heb je niet uh, de, de ballen en het talent om de Formule 1 door te stromen, vind ik. Nee. En je hebt het over uh, grote talenten en moeten we dan denken bijvoorbeeld aan talenten Alex mag verstappen? Ja, nou, die Theo Poucher vind ik wel. Uh, die jongen die is best serieus goed bezig. Um, uh, en die zit ook bij Aardkamper. Het is een goed team natuurlijk. Uh, ze is ook uh, van het Sauberteam uh, eigenlijk ook een beetje uh, ja, zeg maar, uh, onder de hoede genomen. En als daar natuurlijk uh, wat het grote nieuws wat natuurlijk was gekomen dat uh, Audi terug de 1 in gaat en uiteindelijk het Sauberteam gaat overnemen, is dat wel een jongen die over drie, vier jaar, dan is hij 22, 23. is natuurlijk nog wel hij nog steeds een broekje, hè of, ja. uh, die dan met zijn talenten misschien wel in zo'n Audi-team verder zou kunnen. Ja, ja. Ik vind dat uh, of de, daarom zou ik hem nu heel graag bij uh, bij Alpine geparkeerd zien naast de Alcon. Uh, dan, dan krijg je toch een Fransman in een Frans team, hoewel het zo'n half-een ons. Maar uh, en misschien wordt het dan uh, de kandidaat een beetje die kraamkamer in en dan later doorstromen naar een ander team toe. Ja ja, oké. Okay. Nou, we gaan het meemaken. Uh, voorlopig uh, is het even rustig, geloof ik, op, Be op België, in België. Nou, ik denk dat het Drank doorheen gehad. Ja. <laughs> ja. Ze, ze hebben ook uh, hun, hun, hun eigen bar meegenomen en dergelijke. Ja, het is echt niet te geloven, joh. Ja, dus uh, ik denk dat het eens wat er gebeurt. Ik, uh, ik heb nog geen oranje roken gezien. Volgens mij was dat verboden dit weekend. Oké. Okay. Uh, dus dat was denk, dat is de publiek al wat kijken, maar uh, nee, ik denk dat uh, volgens mij is het nog droog. Uh, ik denk dat het een feestje gaat worden. Ja, en morgen. Uh, het was, uh, Ik zag een hoop mensen daar zitten en een hoop mensen lopen, dus het is uh, uh, eigenlijk gewoon een kamp die niet mag gaan verdwijnen, natuurlijk. Ja, er was toch ook iets met, met de drank dat dat eh, niet mocht, eh, Rendel. Ja, je mocht geen drank mee naar binnen nemen. En uh, ja, dan uh, wordt het een duur weekend. Want dan geloof ik de pilsjes voor 8 euro kosten. En dan Ho. ga je serieus kijken. leeg naar. Nee, dan mocht je, je wat wel water mee overstand. Maar ze wilden niet dat iedereen met coolboxen liep te showen. Ja, ja. dat soort dingen. En dat vind ik eigenlijk aan de ene kant oké. Okay, want ja, er moet ook omzet gedraaid worden door die stands. Maar aan de andere kant, jongens, het is ook een beetje wat het hoort er een beetje bij. Maar wij gingen vroeger ook de Duits in met een uh, koelbox en toestand. Ja, dat soort ja. dingen. Het hoort er een beetje bij, vind ik. Maar <laughs> ja, ze uh, die, die proberen natuurlijk overal natuurlijk nog een beetje uiteindelijk rendabel te maken, want zo'n Grand Prix binnenhalen kost natuurlijk wel, vraag maar Het kost wel verschil van wel. Ja, precies. precies. <laughs> eh? Nou, Renov, daar uh, volgend uur spreken we je weer en over het laatste nieuws van deze Grand Prix. En natuurlijk blikken we dan even vooruit op Zandvoort. Ja, <laughs> absoluut. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Tot zover. Ja, en dan hoop ik uh, voor die uh, drank dat uh, de pin uh, automaat da daar wel doet op het circuit. Oh, doe... Ja, verleden jaar was hij een stuk op Zandvoort. Oh, Even ja, is, is... een uh, probleempje. Ja, ja ging ja, op. Ja. Dat schoot zeker uh, niet op. Maar goed, we gaan nog een uh, lekkere plaat draaien... en daarna zijn we weer bij je terug. Hier is uh, If This Is It. Uh, momenteel rust uh, tijdens uh, de wedstrijd op Duitsersveld. SP Stamford tegen SP Loosrecht. Stampoort, uh, uh, wat gebeurt daar nou weer met die plaat? Uh, Hoor je dat? Ja. ja. Echt uh, gek uit, joh. <laughs> die werd helemaal gek aan het eind, die plaat. Dolle boel. Maar goed, een dolle boel, dat ging uh, even fout. Maar goed, het staat uh, gelijk uh, tijdens, uh, tijdens de rust. Ze zijn de rust ingegaan met een gelijkspel. Zo moeten we zeggen, 1 tegen 1. SP Stamford tegen Loosdrecht. Nou, zo dadelijk de evenementen. Is er buiten de Formule 1-activiteiten nog wat uh, anders te doen, uh, Benno? Of wat we nog wat te doen is? Ik val helemaal stil. Dat is ongelooflijk wat te doen. Nee, we gaan straks even vooruitblikken naar uh, de maand september, want dan begint het allemaal weer. Oké, okay, nou dat hoor je zo dadelijk in de evenementenagenda. is eerste plaat die we al een hele tijd niet meer gedraaid hebben en zo lekker is, dat is deze van Joe Smoots en Promise uh, Promised Land. Het is eigenlijk het uh, lekkerste stukje van de plaat waar lekker overheen uh, praten. Joh, ja, de ja. Joe Swood en uh, Promised Land. Kijk jij nog wel eens uh, televisie? Uh, nee. nee, ik krijg helemaal geen televisie. Helemaal meer. geen televisie. Nee. Nou, je hebt, uh, de afgelopen zomer heb je bij RTL 4 het. Uh, programma Bed and Breakfast Vol Liefde gehad. Ja, oh ja, zie Heb je daar op, wat uh, van gehoord? Ja, hè? Nee, ik lees op telegraaf.nl, ik, zie ik alleen maar kop op, want ik ga die artikelen niet lezen. Hey, Dat maar het is zo, bakker. En, het, is, uh, het is op zich wel grappig. Oh. We gaan er heel even aandacht aan besteden. Let op. Let op. Komt hier aan. Hè? Ja, deze muziek hoort erbij, de Bed and Breakfast Vol Liefde muziek. Want uh, daar speelt ook een uh, Zandvoortse in mee, uh, die een uh, Bed ja, and Breakfast uh, that... heeft in uh, Spanje. Okay. We hebben het over Denise Harms. Oh. Dat is ook nog uh, mijn achternaam, ook nog, maar ja. het is geen familie van me. Ook al niet. Maar, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, zij was uh, dus ook op uh, zoek naar een, uh, een partner. En uh, Ja, dus wekenlang hebben ze dus allerlei dates gehad. Hè? Ja. Met allerlei mannen en vrouwen bij de diverse bed- and breakfasts uh, in uh, heel Europa. En ook uh, Denise. Maar het is niet gelukt met Denise. het oh, dus, uh, is zielig. Is en het is een hele leuke vrouw trouwens. Ja, nou ja. Dat is echt een uh, top, top, top vrouw. Nou, ik zou zeggen, uh, uh, ga even daten. Ga even daten. Dus. Uh, Denise is nog beschikbaar uh, ja. uit uh, Bed and Breakfast uh, Vol Liefde. Nou, dan mm. gaan we gaan van uh, de B&B Vol Liefde gaan we over naar de evenementagenda. Eveneens in Stanford. Ja, uh, nou, vanavond kan je nog terecht bij uh, The Spot. Uh, die heeft een uniek film-event uh, voor iedereen die van zee houdt. En dat keert allemaal dus terug op het Witte Doek. En dat begint vanavond om 8 uur tot uh, half elf. Um, en er blijkt blijkbaar allemaal korte filmpjes. Want ze geven in het persbericht een hele rij van films op... die ze gaan uh, vertonen. Uh, en dat is, uh, ga ik niet allemaal opnoemen, want het, is, het zijn een stuk of vijf. Dus uh, korte films neem ik daaraan. Um, en dat is hard, lijkt me hartstikke leuk. Want dan zit je dus blijkbaar op het strand naar een filmdoek te kijken... en dan... Uh, nou, dan heb je dus zee, uh, ja, films over zee, bij zee. Wat gaaf. Uh, ja, dat lijkt me wel. Nou, verder in de Zandvoetse Courant, en dat wil ik toch niet onvernoemd, uh, onbenoemd laten... heeft uh, Pluspunt Zandvoort uh, een aantal pagina's over wat ze de komende... Tijd gaan doen. En dan heb ik het tijd. Dat bedoel ik dan eigenlijk september mee. Um, want ja, activiteiten in, in cursussen. Dat is onderverdeeld. En dan hebben ze hulp en ondersteuning. En dan hebben ze cursussen en activiteiten in pluspunt. De blauwe trim wordt ook nog genoemd. Um, zoals uh, poëzie lezen. Dat is ook. Oh, dat is pas in oktober uh, iets Echt? nou ja. <laughs> Maakt niet uit. Je kan je hiervoor opgeven. Yeah. Um, wil je in ieder geval. Ja, ik probeer. De locomotief vind ik dan ook wel weer grappig. Hè. Dus op dinsdagochtend komt de groep Sandwich Senioren bij elkaar om met elkaar koffie en thee te drinken. Verhalen te delen. Nou, dat zijn natuurlijk altijd sterke verhalen. En dat wordt het des te leuker van. En dat is tussen uh, 10 uur en 12 uur. En de kosten zijn 2,5 euro per, uh, per persoon natuurlijk. Uh, dus dat is uh, hartstikke gezellig. Samen doen, creatief aan de slag een kaartje leggen of een potje shoelen. Dat wordt elke woensdag van half twee tot half vier wordt dat gedaan. Uh, dan hebben we nog de studiekring. Als je een beetje uh, van de bolleboze club bent. De studiekring is bedoeld voor alle zandvorters. Die mensen willen ontmoeten en iets willen leren. Van een en ander aan een ander. Uh, van een ander aan een ander. U hoeft echt niet per se hoogopgeleid te zijn om deel te nemen. Nou, dat vind ik dan ook altijd wel prettig. Dat is eenmaal per zes tot acht weken op dinsdag. Van twee tot vier kosten, 2,5 euro. Um, biljarten, dat kan je gaan doen. Er is nog een workshop. Uh, bloemsierkunst. Uh, elke tweede vrijdag van de maand. Voel je fit op de mat. Uh, dat is even kijken. Wat, wat, ja, er kunnen al zoveel matten kunnen dat zijn: yoga-matten. Uh, uh, um, hoe heet dat? Judo en. Ja, uh, word je afgemat Dat ja, word je ook afgemat. Ja, ja, Dus um, uh, voel je fit voor senioren. Dat is natuurlijk ook. Daarna, nou, daar ja, kunnen wij heen, <laughs> Ja, ja wij, in wij, wij zijn van de senioren. De maar, maar wat ik zo goed vind aan het uh, pluspunt van Antwoord is de, de enorme diversiteit van activiteiten. En uh, dat uh, vind ik dat toch wel heel erg goed dat dat zo georganiseerd wordt in dit dorp. Um, dan nog even hulp en ondersteuning. Wil ik ook nog graag uh, gratis training voor uh, dementievriendelijke samenleving. Um, gratis digitaal spreekuur. Gratis spreekuur eerste hulp bij psychische klachten. Nou, dat zijn ook heel veel mensen. Breinplein is er. Uh, dat is een inspirerende en mooie bijeenkomst. Waarbij het belangrijkste doel is dat alle bezoekers positief gestemd... met goede informatie naar huis gaan. Nou, kan je nagaan. Formule, formulieren, werkplaats voor gratis hulp bij het keren, bij het invullen van formulieren. Nou, en ga zomaar door. Het is, is ongelooflijk wat ze allemaal verzonnen hebben. Niet normaal gewoon. Ja. Dus en dan hebben we alle activiteiten rondom de Dutch GP natuurlijk. Hè? Ja, nou, wat ja, er ja. allemaal op dit moment is. Ja, Onder meer het uh, Reuzenrad op, uh, ja. op het Badhuisplein ja. staat er nog uh, tot uh, volgende week. Mocht jij daar nou heen willen. Ja. Ik heb nog een paar kaarten liggen. Nog daarna. steeds niet te nog geloven. Steeds. Dus, ja. dus uh, bel uh, even naar de studio 5730393. Of stuur even een bericht via onze Facebookpagina. En laat even weten dat je daar graag heen wilt. En dan als je zegt van ik kom van de radio. Dan krijg je gewoon een paar kaarten. Gaan we daarvoor zorgen dat je die krijgt. Dus meld je even aan via onze Facebookpagina. En de eerste, de beste die... Die krijgt dan uh, kaarten van ons. We kunnen niet uh, iedereen kaarten weggeven natuurlijk. Hè, want uh, er moet ook nog wat uh, verdiend worden daarbij bij het Reuzenrad. Ja, ja, dus wil jij naar het uh, Reuzenrad, wil jij op een grote hoogte genieten van Zandvoort? Dat kan niet met je drone, dus uh, doe het dan uh, met, uh, met uh, het uh, Reuzenrad. En meld je aan via onze Facebookpagina. De drones zijn trouwens uh, verboden tijdens het uh, circuit. Hè? Ja, en, daarom, week, daar, he? daar hebben we het over. Dus het kan niet meer met je drone, dus ja, ja. Uh, ga gewoon uh, via de, de Reuzenrad. Wat wel kan, ja, dat mag dan wel. Hè. Die mogen wel vliegen. De oh. Flying Bulls van uh, Red Bull. Oh ja, ja, ja. Die geven namelijk een uh, geweldig spectaculaire airshow uh, weg. Oké. Okay. Die is te zien uh, op uh, 4 september om 5 voor 6 in de namiddag op de boulevard Barnaar. En uh, ja, de show duurt ongeveer een half uur. Is echt spectaculair uh, om uh, te zien. Dus dat is ook weer een greep om uh, ja, wat, uh, wat uh, evenementen eruit te pikken die... Uh, ...rondom de Formule 1 georganiseerd worden, Benno. Ja, zeker. Nou ja, we gaan eerst maar weer lekker naar muziek luisteren... ...en dan gaan we naar de watersportvereniging Zandvoort... ...voor het allerlaatste nieuws. Zeker, dus even via de Facebookpagina laat even weten... ...ik wil naar het Reusenrad. Gewoon, ik wil naar het Reusenrad Met twee personen maximaal en dan krijg je van ons de kaarten. Dat regelen wij bij de Zandvoortse Radio CFM. En ook goede muziek. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on good times. on I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't, I just can't control my beat. I just can't, I just can't, I just can't control my feet, I just can't. Shine. I don't blame it on the moonlight I don't blame it on the good times I blame it on the boogie En dat waren de Jacksons en uh, Blame It on the Boogie. Nou, nog één keer wil je naar het Ruisterrat. Laat het even weten via onze Facebookpagina ZFM Zandvoorts. Meld je via een uh, bericht. Ik wil naar het Reusenrad. En dan krijg je twee vrijkaarten. Zo regelen wij dat, uh, Benno. Ja. En uh, dan mag de vlag ook weer uit, uh, denk ik. Uh, ja, als je die kaarten gewonnen hebt. Nou, over vlaggen gesproken. Dat, de, ik las interviews van de, de, onze eigen burgemeester. Uh, die had het over ja, het feestje natuurlijk volgende week hier in Zandvoort. En dat er uh, volop gevlagd wordt. Nou ja, zelf vond ik dat... Uh, nou, vond ik het eigenlijk wel meevallen nog. Ik denk als we kijken door de, in de straten van, van Zandvoort... dat er veel meer gevlagd kan worden. Uh, maar goed, het is, was wel leuk dat de burgemeester dat aangaf. Nou ja, burgemeester, ik zou zeggen... kijk even op uw camera en u ziet dat wij hier in de studio... al volop aan het vlaggen zijn. Zo is het, zfm-live.nl. Ja. Dan kan je zien hoe wij aan het vlaggen zijn voor Race Radio. Precies. En, maar Jaap Koper die had een gesprek op het circuit... met deze burgemeester, onze eigen... David Mollenburg, zeg ik het goed. Ja? Uh, en, uh, dus, uh, nou, ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Okay. We gaan luisteren naar het uh, gesprek met uh, David Mollenburg. Want als? Komt hij aan? Nee, hij komt niet. Oké. Okay. Nee, hij doet het niet. Uh, uh, dus, doet het uh, niet? Hij doet het niet. Nee, hij geeft een foutmelding. Dus, oh, uh, dat is jammer. Uh, helaas, helaas, helaas. Even kijken of uh, de andere. Nee, die ja, doet het ook niet. Om... Uh, oh, wacht. Ongeveer uh, nog een. Uh... Ben, ja, doet doe deze. Nee. Weet je, alleen je Lammers doet het, maar je, je hoort het, hè? Die, die hebben we al gehad. Ja, dus uh, nee, dus, uh, dat gaat even niet lukken, denk ik. Nou, dan gaan we maar lekker naar muziek, We denk gaan ik. Uh, een plaatje erin gooien. En uh, dat is uh, deze uh, lekkere single van uh, Willy William en Pata Pata. Nou, David uh, gaat nog goed komen, hoor, hopelijk. Dus ja, gaan we wel even regelen. Even schroeven, even een draadje vastmaken. Oh ja, Zou dat is wel een draadje los. Solderen, ja. je kent het wel. komt toch helemaal goed ja, <laughs> Willy William en patata. Lekkere zonnige muziek op de zaterdagmiddag. En dan gaat de zon ook weer schijnen in Zandvoort. En uh, dat betekent dat het weer uh, tijd wordt om naar het strand te gaan, toch? Als de nou, zon zeker. schijnt. Ja, als de zon dan moet schijnt. En dan op het strand zijn. En daar is uh, Ronald uh, Bossink, uh, als het goed is. Ja, Ronald, uh, goedemiddag. Daar zijn we weer. Ja, goedemiddag. Ja, je collega hier ook nog steeds. Ja, je collega Elja Boksman is uh, net gefilisd. Uh, Ze is de spotcommissaris van jullie vereniging. Ja. En um, ja. nou, het, hoe is eigenlijk de situatie op zee uh, vandaag? Nou, uh, de, de, we zijn heel rustig begonnen met eigenlijk iets weinig wind. Maar als je nu naar buiten kijkt, zie je alleen maar kopjes. Heel harde wind. Oké. Okay. Dus de me mensen die nu nog op het water zijn, die hebben het zwaar. Die zijn echt serieus bezig... Uh, ja. Die uh, moeten even overleven. Maar die zijn, de laatste komen nu binnen. Oh, maar de ik eerste zeilers uh, zijn nu ook binnen. Ja? Ik heb al daar de uitslag van. Dat waren Albert en Mitchell Steeman met de nakraat 20. Okay. Die zijn als eerste gefinisht. Ja. En, en, uh, en uh, Elja Boksman, om daar even op terug te komen, de, de, de enige vrouw die ook aan het wingen was, die heeft bijna anderhalf uur uh, op het water gestaan. Zo. Dus zoveel verschil uh, ja, kan er tussen zitten. En de snelste was met een uur binnen, dus ja, dit is even aanpoten voor sommigen. Ja, ja, ja. Uh, maar ik als leek Ronald, die, die denkt ja. van nou, als er veel wind uh, is uh, komen te waaien op zee, dan uh, dat is het lekker, want dan ben je snel terug. Ja, dat klopt. Maar uh, ze zijn uh, begonnen met minder wind, dus dan, daar tuig je ook naar op. Dus dan uh, zet je een uh, grotere zeil op, zeg maar. Ja. En de boten hebben allemaal vaste zeilen, maar de kaiters en de wingers kunnen zelf bepalen welke maat ze opzetten. Okay. Dus die zijn met een grotere maat begonnen. En toen moesten ze met de wind mee, dus zak zakje af als het ware. Ja. En dan is het wel lekker zo'n grote, maar ja. als je dan opeens om moet draaien tegen de wind in, okay. dan met een grote wing, dan krijg je het zwaar. Ja, wat, wat, wat, wat, wat is de zwaar dan dan? dat wordt heel uh, Ja, de wind zit gewoon, je hebt, met een wing heb je geen trapeze, dus hij zit alleen op je handen vast, zeg maar. Oh. Op je armen. Oh, dus, dus je... Dus dat is uh, serieus uh, werk, zeg maar. Dus als het ware uh, heb je steeds het gevoel of, dat het allemaal uit je handen wil waaien? Yes. Juist, ja, ja. dat is een goede omschrijving. Ah, Oké, okay. ja, en dat ja. is lastig als je meer op zee zit, hè? ja. ja. <laughs> maar nou, er maar... is... Er is wel hulp, nee, he, toch? Ja, er is uh, de, de, de reddingsbrigades van Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk en uh, Katwijk. Die zijn Stop. aanwezig met hun boten. En de grote KNRM, die heb ik ook gezien met twee boten. Die oh, zijn ook aanwezig. Doe maar, doe maar. boten zelfs. Nou, dat is... Uh, ja, dus, ja, een serieuze samenwerking met, uh, met de kustwachten en alles. Ja. Dat is hartstikke leuk. Want hoe zit dat met zo'n voorbereiding van zo'n race als deze? Dat, uh, dat, uh, nou, dat zijn jullie waarschijnlijk maanden van tevoren al mee bezig. Ja. En, en iedereen ja. wil dat? toch ook wel gezellig aan meedoen? Uh. Nou, je moet wel een beetje de hoofdjes in de gezelde richting krijgen, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, dus dat is uh, even bij de buren, bij de gaan we langs, koffie drinken. Ja, ja. Dat, en uh, bij de KNRM. Uh, ja. En zo, uh, ja, we zijn dan ook aanwezig bij de recepties, dus je kent elkaar een beetje. Ja. Ja, en zo, nou, ja die, die maak je enthousiast. Nou, en Ze zijn ook allemaal super enthousiast. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel leuk, en dan, uh, ja, dan moet je zeggen hoe, hoe lang gaan we varen, welke routes doen we dan. Ja. Voor, met name voor de wingers en de foilers, dat is nieuw. Wat is dat elk jaar anders dan, uh, de routes? Nee, de, de, de, de route zelf naar de namrace is uh, voor de boot altijd hetzelfde, maar omdat kite en wingen eigenlijk een nieuwe sport zijn. Ja, die gaan ook soms harder of zachter. Dus moet je even bepalen waar ga je de boeien neerleggen. Ja, ja. ja. Dit, uh, ja. En volgend jaar gaat het nog groter worden. Oh. Nog meer mensen, nog meer deelnemers. Oh. Uh. En waarom is dat? Nou, dit is een beetje een try-out om de sporters uh, bij elkaar te krijgen. Een multivereniging, zeg maar. Dus ja. dat je alle disciplines bij elkaar krijgt. Ja ja, ja, ja, ja. Maar waarom wil je het dan nog groter doen? Wil je nog meer mensen uh, mee... Nou, ja. Meen... Ja, precies. We, ja, in de oude jaren deden we er gewoon honderd poten mee. En nu uh, zitten we op veertig boten, dus daar kan nog wel wat bij. Oh ja, nou, ruim ja. zelfs. Ja. Oh, ja, dan kan Rob ja. ook nog meedoen op zijn subplankje. Uh, ja, precies. Ja, nou, ja, we, de weet, de weet de je de wat ik wel uh, vroeger heb gedaan uh, bij jullie? Dat was altijd zo gezellig. Een ja. uh, barbecue uh, naar <laughs> na afloop. Ja, op het clubhuis. We hebben barbecue ook nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, een mooi ja. feest hoor. We hebben ja, het trouwens ja, ja. ook nog gedraaid uh, met de radio toen de tijd uh, op, uh, op locatie. Hebben we daar gestaan oh. bij jullie? Okay. Oh, dus, we kregen op een gegeven moment klachten ja. van de mensen op de boulevard... dat de muziek uit de dat ja. weet ik nog. Ah, oh, nee, maar dat is misschien iets voor volgend jaar. Ik ga nou, ja. dat even een heel jaar ja. Dus, nou, uh, zo, Het Ja, dat zou op zich gaan. wel leuk zijn. Een uh, live uh, ja. uitzending daar, uh, ook. Ja, zeker. Ja, ja. Nou. De burgemeester was er ook. En oh. de wethouder, Lars Karee, die was er ook. Dus uh, ja... Nou, die kennen we allemaal. Ja. ja. Dus... Uh, <laughs> nou, dat is bij deze bijna afgesproken. Ja, wat mij betreft wel. Goed zo. Nou, Ronald, uh, in ieder geval dank voor je bijdrage aan deze uitzending. Vraag. En um, maak er nog een lekker feestje met ze. En, hoe, de, nog één vraag, die met ja? de binnen schiet. Um, hoe... hoe uh, qua, uh, uh, conditie, zijn, zijn de zeilers helemaal uitgeput als ze zeg maar, ja, weer aan land ja. komen? Ja, ja, en die bingers ook hoor, die, uh, want die hebben alles met de hand moeten duwen. Ja, ja. Zeilers, ja, zeilers hebben het ook zwaar hoor, het is gewoon echt uh, een lange race. Die ja, meuren, ja. uh, ze twee uur, er zat een behoorlijke dining. De wind is flink toegenomen. Ja. Okay. Maar ja, het, uh, het is ook leuk, het is ja. echt leuk. Ja, mooi. Nou, morgen hebben goed. jullie ook nog een programma trouwens, hè? Ja, morgen hebben we ook een programmaatje. Oké, okay. en kleine... wat, uh, wat, uh, wat uh, gebeurt er dan? Kan je daar wat over vertellen? Ja, morgen uh, worden kleine wedstrijdjes georganiseerd. En uh, niet die lange afstandrace. En uh, de Mistral, de, het merk is ook weer een beetje terug in de wereld aan het komen. En die, daar kan je een demo set uh, lenen om te gaan wingen bijvoorbeeld. Om meer mensen met de watersport uh, actief te maken. Oké, okay, dat is leuk. Dus uh, mensen zijn vrij om te komen. Om nou. uh, ja, demo materiaal te kunnen gaan gebruiken. Dus niet alleen vandaag, maar ook morgen kan je terecht bij de watersportvereniging in Zandvoort. Hoe laat begint het, Ronald, morgen? Laat begint het morgen? Moet ik even navragen? <laughs> Elf uur is de start. 11 uur. Ik denk dat je, als je vanaf 12 uur lekker komt, is uh, prima. Oh, Oké, okay. dus lekker veel uh, te zien op, het, uh, op zee. Goed zo, Precies. dankjewel. Groeten aan Elja. Um, ik zal Elja de groeten doen. En, en bedankt. Je. En, en, en, en jullie ook bedankt. Oké, okay, bedankt eh, Ronald. Hoi, Hoi. dag. Oké, okay, een fijne avond met de barbecue. Ja, ja. Ja, ja, heerlijk hoor. Een uh, barbecueetje daar uh, Even op het strand. Ja, het nou, ja. zonnetje moet alleen weer terugkomen. Nou, dat ja. doet u vanavond wel, denk ik hoorst eigenlijk. wel, wel. Ja, we hebben de voetbalwedstrijd de wedstrijd uh, SV Zandvoort uh, Loosrecht. We waren de rustig gegaan, om met gelijk spel, hè? Ja, 1 ja, tegen één. Ja. Maar inmiddels zijn ze de kleedkamer al lang uh, weer uit. En zijn ze weer aan het uh, voetballen op, uh, op Duintjesveld. Heel veel kansen voor uh, SV Zandvoort. Echt ontiegelijk veel kansen. Maar uh, helaas uh, niet gescoord. En je, dan doet de tegenpartij het wel. Dus uh, oh. Loosdrecht staat op dit moment voor tijdens die oefenwedstrijd 1 tegen 2 daar op Duitsjesveld. En ook die wedstrijd houden we voor je in de gaten. dadelijk gaan we nog even een interviewtje doen. Maar eerst deze plaat, een nieuwe single is dit. Als ik in de kroeg sta, toch is heel de avond mijn gedachten bij jou.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 ...je lichaam... ...ik zeg wel dat het goed gaat... ...als ik in de kroeg sta... ...toch is hier de avond... ...mijn gedachten bijhoudt... ...ik zeg wel dat het goed gaat... ...totdat ik op die stoep sta... naar de liefde die we hadden... ...en daarna ben ik weer terug... Ja, dit is weer een uh, nieuwe duo's... ...doen het leuk samen, een nieuwe single is dit terug bij jou... ...je de Fleming en uh, Ronnie Flex... Nou, we gaan het nog één keer proberen met uh, David. Ik uh, ga hopen dat het uh, nu uh, gaat uh, lukken dan, uh, Bello. Ja, ja laat zo. horen. Uh, ja, hij was, uh, of Jaap Koper, die was uh, op, het, uh, op het circuit ja. aanwezig. Uh, en uh, waar was dat, uh, zeg maar, dat hij uh, dat, uh, dat deed? Nou ja, het was uh, de laatste mogelijkheid voor de Nederlandse pers... om uh, nog even op het circuit in uh, voorbereiding uh, daar te zijn. En daar was Jan Lammers, uh, de burgemeester en uh, de directeur van het circuit... Oké, okay, en hij sprak dus met uh, David Molenburg. We proberen het nog één keer met uh, David uh, om te kijken of uh, dat uh, uiteraard uh, wel gaat uh, lukken. Ja, het gaat een beetje professorisch. Oh. Uh, want ik moet het even via een uh, omweggetje doen. Maar kijk of het uh, interview gaat lukken met uh, David Molenburg. Anderhalve week voor de Grand Prix. En dat betekent dat een beetje de laatste loodjes het zwaarst wegen. Uh, hoe is dat voor een burgemeester? Want dat is meteen ook de eerste vraag. Ja, het is zeer indrukwekkend om uh, hier uh, rond te lopen. En te zien hoe, hoe in zo'n ongelooflijk korte tijd er weer zoveel werk voor zet is. Uh, het circuit zelf ligt er gewoon normaal heel mooi bij. Maar met al die tribunes, uh, al die gebouwen die neer worden gezet. Uh, het is ongelooflijk wat hier voor, uh, voor job wordt gedaan. Ja. Nou hebben wij net als schrijvende pers, maar in dit geval dus ook de pratende pers... een rondje met de fiets gedaan. Heeft u dat ook gedaan? Nou, dit keer niet, maar ik heb wel eerder over het circuit gefietst. En ik kan je zeggen, dan valt het pas op hoeveel uh, hoogteverschil... er ook in dat circuit zit. Het is zeer geaccidenteerd. Maar uh, ja, ik zag jullie voorbijkomen en ik moet zeggen... met 30 graden was ik blij dat ik even niet op de fiets <lacht> hoefde te zitten. Ja. Maar wat, wat doet een burgemeester? Nou ja, we hebben het al even gehad in aanloop ernaartoe... maar straks is er natuurlijk het weekend dat het ook daadwerkelijk... Zover is. Maar wat doet een burgemeester dan? Ja, ik heb in feite drie taken. Mijn voornaamste taak is openbaar orde en veiligheid. Dus ik ben zeer betrokken bij het, uh, dat heet het afstemmingsoverleg. Dat is waar gewoon eigenlijk de, de hele veiligheidssituatie rond het hele weekend geregeld wordt. Uh, ik heb zeer regelmatig overleg met de driehoek, dus politie en officier van justitie. Uh, nou, dat als het goed gaat, dan gaat dat goed. En zodra er opgeschaald moet worden, dan uh, geef ik daar ook leiding aan. Uh, dus dat is mijn belangrijkste taak. Daarnaast heb ik veel uh, reps. Verplichtingen. In die zin dat er natuurlijk veel mensen zijn die naar Zandvoort toekomen. Die voor Zandvoort het leuk vinden om even mij te ontmoeten. En waarvan ik het leuk vind om hen te ontmoeten. En het derde is dat er heel veel vraag is van media naar wat betekent dit voor Zandvoort? Wat is dit voor het dorp? Wat betekent dit voor de regio, voor Nederland? En dat kom ik graag uitleggen. Ja. Um, zo ook meteen een aanknopingsvraag in de richting van de omliggende gemeente. Want hoe werkt dat dan? Nou We hebben een zeer intensief overleg met de omliggende gemeente. We hebben een bestuurlijk overleg zoals dat heet waar de andere gemeenten bestuurlijk, dus door middel van een wethouder of een burgemeester, vertegenwoordigd zijn. En daar hebben we heel erg veel overleg over die dingen die ja, eigenlijk ook andere gemeenten aangaat. Wat betreft mobiliteit, je komt hier alleen maar als je door Haarlem, Bloemendaal of Heemsteden heen gaat. Nou, dat betekent dat daar veel een, een, een, een lange overleg plaatsvindt. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het hier goed loopt? Terwijl ook de inwoners van de andere gemeenten daar zo min mogelijk last van hebben. Nou, en dat, dat gaat echt heel goed. Vorig jaar was natuurlijk, moesten we dat allemaal voor een eerste keer doen. Kinderziektes tegen, die zijn voor een belangrijk deel... hebben we die er nu uit. Je kunt natuurlijk wel af en toe nog eventjes tegen... maar het gaat in ieder geval een stuk, stuk beter... en gestroomlijner dan vorig jaar. Maar goed, het vergt veel overleg met, uh, met de omgeving. Dan gaan even de pet af. En dan is het uh, even burgemeester af. En dan is het weer de muzieklieverhebber David Molenburg. Ga je nog kijken? Uh, ik ga zeker uh, naar de race kijken, ja, en uh, uh, ik uh, moest vorige keer er wel uit omdat we nog een veiligheidsoverleg hadden tijdens de race, maar ik ga zeker kijken, ja, en ik moet zeggen dat ik uh, ben niet een hele grote kenner van de F1, maar als ik het zo zie, dan begint bij mij de koorts ook enorm uh, te kriebelen. Ja, maar dan heb ik het ook even over het muzikale gedeelte wat hier uh, verderop uh, staat. Ga je kijken? Ja, nee, natuurlijk, ik ga ja. gewoon ronden maken en, uh, en kijken, maar ja, ik ben eigenlijk voornamelijk aan het werk, dus echt genieten van de muziek zal er niet bij zijn dan wie niet? Nee, maar goed, er zijn genoeg andere momenten, dat weet jij. Ja, dankjewel. dankjewel. Zo is het een leuk interview van Jaap Koper met onze burgemeester David Molenburg. Benno. Ja, was was heel leuk. jaar. Ja. Nou, en nu gaan we naar het nieuws. Ja, we gaan naar het nieuws en daarna gaan, gaan we kwalificeren in België. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat ja, hebben ja, we ook ja. nog. De beelden zijn al binnen. En uh, heel veel andere dingen. Ja, je ziet ook heel veel Nederlanders daar op Spa-Francorchamps. Daar uh, hoor je zometeen in het uh, volgende uur uh, alles over. En uiteraard ook uh, de bekende items zoals wij. Die hebben en, uh, uiteraard ook nog de pits-reports. Zo rond kwart over vier. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4.5.